Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgentum officieel heropend. Voor de vertrekhal waren al tijdelijk incheckbalies neergezet. Maar vanaf nu kunnen de passagiers ook weer binnen terecht. Op 22 maart bliezen twee terroristen zichzelf op in de hal. Daarbij kwamen 15 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. De hal raakte zwaar beschadigd. Michel sprak zijn bewondering uit voor iedereen die geholpen heeft op het vliegveld. De stoffelijke overschotten van bijna 1100 vermiste piloten... die in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort... liggen mogelijk nog onder de grond. Dat blijkt uit een analyse van de NOS samen met de studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. Het gaat om ongelukken waarvan de locatie na de oorlog niet is afgegraven. Er zijn meer dan 500 van zulke plekken in Nederland vaak onder water. Geregeld zijn er nog nabestaanden die een verzoek indienen om een wrak op te graven... zodat hun familieleden kunnen worden geïdentificeerd. Niet alle gemeenten werken daaraan mee. De problemen bij de stevinsluizen in de afsluitdijk zijn verholpen. Door een storing kon de brug niet meer dicht en ontstond er vanuit Friesland naar Noord-Holland 6 kilometer file. De scheepvaart had nergens last van. Schepen langer dan 67 meter konden tussen de Waddenzee en het IJsselmeer sinds gisteren alleen nog via die stevinsluizen. Omdat de Lorensluiz beschadigd was door een aanvaring. Het Marriott Hotel in Den Haag is ontruimd vanwege een brand op het dak. Honderden gasten staan op straat. Het hotel ligt in de buurt van het Katshuis en het gemeentemuseum. Het vuur is ontstaan op het dak van het pand. De Haagse brandweer is uitgerukt met zeker tien voertuigen. De rookpluimen zijn in de verre omtrek te zien. Het weer vanmiddag droog en zonnig. Vanavond en vannacht helder met minima tussen 5 graden aan zee. En iets onder het vriespuntland in maart. Morgen overdag flink wat zon bij 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is wijnlandsbaan bij de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn staat file tussen Vreeland en de aansluiting met de A2, 2 km, met ongeveer een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ajax heeft nog wel het voordelige doelsaldo van meer, meer goals. Maar de Amsterdammers moeten wel opletten. Ja. Hoewel, er werd al gezegd door, door diverse voetballiefhebbers en op de, ja, de voetbalmedia. En inmiddels Dat is dus, zal het al 2-0 geworden door bij Ajax. Ja. Dus het verschil is inmiddels weer voor, voor Ajax teruggelopen naar 5 ja, naar, naar voren gegaan.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 in ieder geval die 20 redders, die moeten elk moment van de dag paraat staan en als er iets een keer gebeurt, dan moeten ze wel vol op elkaar kunnen vertrouwen. En dat is het mooie aan zo'n kleine hechte groep. Het zit ook heel goed in elkaar. Het is enorm groot. is heel groot en het moet ook altijd groter zijn dan welk ego dan ook. En Dat werkt heel goed.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 Sting me off Making me feel like I'm living again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 En PSV tegen Kambuur staat nog slechts 5 tegen 2. Dus een goede rekenmeester weet dus nu dat Ajax nu op een doelstalde van plus 7 ten ja. opzichte van PSV staat. Dus het wordt voor de eindhoven nu wel een hele harde klus. Om volgende week nog kampioen te gaan worden. Want ja, ik ga er toch vanuit dat er nu. Ja. Uh, als je, ho hoewel, hè, uh, in Duitsland is het zelfs uh, zo van ze moeten de bus in uh, zijn uh, voordat ze zijn ja. verslagen. Maar goed, ik uh, ga ervan uit dat, uh, dat, uh, dat Ajax een uh, ruim verschil tegen Twente gaat maken vandaag. Oké, okay. en volgende week tegen de Graafschal dan. Ja. Goed. Uh, is dit ook eentje uit de oude doos? Ja, ja, zo, zeker. ja dat, dat, dat, dat Welk is dat? Stiliden ah. met de West. <laughs> It's to walk with everyone else. Oh,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 binnen weten te halen... Uh, ...en Willem 2 heeft verloren van Feyenoord... ...dus die verschillen... Die, uh, ...die lopen niet erg sterk uiteen... ...en dus zal het er nog om gaan spannen... ...en de graafschap... ...dat had het verloren vandaag... Dus, uh, ...dus het is nog niet uh, helemaal... Uh, ...zeker de wie, uh, wie... ...de graafschap is uh, uh, zeker voor <kwijnt> na een competitie... Ja. ...en dat ja. gaat dus nog... Uh, ...tussen Willem 2, uh, die nu op de plek staat... ...en Excelsior uh, aan de andere kant... ...ja, nou daar, daar gaat het dus uh, nu om...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 Want je kon van tevoren inzetten van zouden ze kampioen worden. Dan kreeg je 1 op de 5000 dat dat ging gebeuren. Nou, dat is zoiets als met Pasen wordt het 30 graden. Zo'n zo soort weddenschap was het. Maar eh, het staat wel tegen het keurkorps van Louis van Gaal. Op dit moment 1 tegen 1. En het laatste doelpunt wat, wat gemaakt kwam van de kant van Leicester. Dus het is eh, daar nog minst zeker van hoe dat eruit gaat zien. Dus dat is uh, het beeld uh, van wat er voor de rest in de wereld uh, gebeurt. Straks gaan wij uh, nog eventjes uh, naar het uh, circuitpark Zandvoort. Tenminste, uh, dat, dat hebben we al eigenlijk gedaan. Maar ik heb het uh, verhaal opgenomen. En dat uh, verhaal is met de voorzitter van uh, de Hark. De historische auto-rentclub, als ik het uh, goed ja. heb. Uh, die uh, heeft uh, mij gisteren even te woord uh, gestaan van wat dat weekend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 You can't go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 En een van de mensen die daar zeker wat over kan vertellen, dat is Kees Kooi. Hij is president van de Hark, zeg ik het zo goed? Of ben je gewoon maar voorzitter of wat dan ook? Gewoon een voorzitter. <lacht> president, dat staat wel op de kaartje, maar die heb ik niet zelf laten drukken. Dus dat vond ik een beetje overdreven. Want je moet natuurlijk wel over een dosis passie beschikken om met historisch materiaal bezig te zijn.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 Dat is één van de vormen van de sfeer. Uh, het gaat nog veel verder, vind ik, want sfeer is niet alleen uh, de uitstraling. De sfeer is ook uh, de onderlinge verstandhouding. Mm -hmm. En het voordeel van historische racen vind ik zelf: dat men respect heeft voor elkaars spullen, uh, voor elkaars auto's. En uh, ja, dat we niet aan bumperkleven doen. En, uh,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 Uh, nu zijn er ook. Uh, want uh, voor de aanvang van dit gesprek uh, hadden we het bijvoorbeeld over een raceklasse. Uh, de 82-90. Uh, volgens mij waren het de Monoposto's. Nee, dit zijn. Nee, denk maar even aan de, aan de Starlets en de BMW'tjes. Uh, ja. uh, dat is via gerelateerd. En via is natuurlijk internationale raceklasses. Historisch wordt natuurlijk, gaat het natuurlijk met de tijd mee.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 he is going through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 Het is Normaal hebben wij altijd de Racketon Nu plaat. Alleen door omstandigheden is dat niet vandaag gekomen. Maarten Verheijen die is over twee weken gewoon weer. Klein beetje het idee. Enrique Rieke Gleesers heeft een nieuwe plaat die heet Duella el Corazon. The Vorkine The Last Time. En ook nog de Echo Kids. Die kwam ook nog voorbij met de Cool Kids. Ja. Yeah. En dan is het weer bijna vijf, vijf uur, uur. En dan ja. zit het programma er weer op. En <coughs> dan is uh, rest ons uh, eigenlijk alleen maar gewoon uh, gedachten uh, te zeggen, langzaam gaan zeggen. Precies. We hebben hartelijk dank uh, dat je al jouw energie, tijd en uh, aanwezigheid uh, uh, wilde lenen... voor deze zondag tussen twee en vijf. Dit, zeer bedankt. Dit, dit komt mij zeer bekend in orde. Dit zijn de Jacksons. Ja, stop right now. Ja, uh, piratenperiode toch wel hoor dit. <laughs> Goed, dan gaan we er weer <laughs> de volgende keer maar eens keertje over hebben ja, op jouw Ja, lijkt mij een aanzien. heel goed idee, ja. ja. Dit programma wordt herhaald dinsdag tussen 8 en 11. Het is onvoorstelbaar, maar toch waar. <laughs> ja. kun je nog even allemaal rustig naar luisteren. Ja. Of je er nog geïnteresseerd bent eh, in dit verhaal van ons tweeën. Eh? Wie weet, wie weet. Volgende week zijn uh, Rob en Albert Jan er weer met die aflevering van Santos op zondag. Zometeen ons nog muziek. CFM-muziek en vader Veuge is er vanavond weer tussen 9 en 11. Met Peaceful Radio. En dat het heel vreedzaam is, dat is één ding wat zeker is. De ja. Jackson's Death.